Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Binnen de coalitie groeit de onenigheid over de verhoging van de maximumsnelheid op een groot aantal snelwegen. Twintig procent van de snelwegen is niet veilig genoeg en moet worden aangepast om 130 te kunnen rijden. Het CDA wil daar geen extra geld aan uitgeven. Minister Schultz van Hagen heeft de steun van het CDA nodig, anders is er geen kamermeerderheid.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 Nu gebeurt dat nog door justitie. Volgens de wet kan het leger terreurverdachten onbeperkt vasthouden. De Senaat moet nog akkoord gaan met het voorstel. In Iran zijn dit jaar bijna drie keer zoveel mensen ter dood gebracht... voor drugshandel als vorig jaar. Dat zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie... hebben de executies geen aantoonbaar effect op drugsbestrijding. Ook zouden sommige doodvonnissen het resultaat zijn... van oneerlijke processen en marteling.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 Nog nooit waren er in de Verenigde Staten zo weinig mensen getrouwd. Niet meer dan 51% van de volwassenen is gehuwd. In de jaren 60 was dat nog 72%. Verwacht wordt dat de trend doorzet vanwege de economische crisis, maar het huwelijk is voor veel Amerikanen nog wel het romantische ideaal. Dan nog het weer, vooral in de middag buien, een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio Enjoy Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 15 december. Goedemorgen, we geven gelijk flink gas. De 130 kilometer per uur leidt tot steeds meer vrevel tussen de coalitiepartners. Het CDA blijft dwarsliggen en de VVD-minister kan niet goed uitleggen... waarom de harde gereden gaat worden op wegen die er niet voor geschikt zijn. Straks een verslag van het debat van gisteravond. En u hoort ook de politieke reacties en ook de reacties van automobilisten. De rechtbank in Amsterdam buigt zich over het proces tegen Robert M. Daarbij is het spreekrecht voor uh, ouderen... Punt van discussie. Ook het belang van dergelijk spreekrecht hoort u de ouders van Nienke Kleij, slachtoffer van de Schiedamse parkmoord. En over de wenselijkheid van dergelijk spreekrecht praten we met hoogleraar rechtsgeleerdheid Huub Willems. En er komen vanochtend weer nieuwe cijfers over de werkloosheid in Nederland. Joris van der Kerkhof is vanochtend bij een bouwbedrijf waar ze de bui al zien hangen. Amerikaanse president Obama heeft nog maar eens gezegd dat de oorlog in Irak voorbij is. Correspondent Wessel de Jong luisterde naar de president. En over de definitieve terugtrekking van de Amerikanen uit Irak... praten we met Amerika-deskundige Willem Post. Russische premier Poetin praat vandaag met gewone Russen in een volledig geregisseerde show. En de spionagethriller thriller Thinker... Taylor Soldier Spy gaat vandaag in première. De beelden en die veel geprezen film zijn van een Nederlandse cameraman. Wij praten met hem. Jeroen Wielaert bespreekt een vergeten boek over de blues in de Tweede Wereldoorlog. van Mark Harmer komt straks uit het ISS-ruimtestation. En we hebben het over bruin vet. Niet gelijk uitschakelen, u hoeft het niet te eten. Dat en meer in het Radio 1-journaal. Tot half U kunt u ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. En mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar: NOS Radio 1. Wanneer volgend jaar de maximumsnelheid op de snelwegen na 130 km per uur wordt opgeschroefd... dan is 20% van de snelwegen, daar waar het gepland is, er nog niet voldoende op toegerust. Daarmee werd minister Schulz van Verkeer gisteravond in de Tweede Kamer geconfronteerd. Waarom neemt u nou dat risico dat in die tussenliggende jaren die aantallen doden en gewonden gewoon zullen vallen... zonder dat u die compenserende maatregelen heeft genomen. Waarom neemt deze minister dat risico? Ik begrijp het, ik herken het ook. Ik herken ook uh, dezelfde discussie, heb ik met mezelf ook uh, gehad. Uiteindelijk daar een andere keuze op gemaakt. En, um, um, ja, ja dus de snelheidsverhoging levert nogal wat risico's op. Dat moet schulds toch herkennen. Want dat hebben we zelf ook altijd aangegeven. Als je harder gaat rijden, dan betekent dat altijd dat, uh, dat er extra risico's komen. Extra snelheid betekent uh, harder botsen, betekent extra risico's of voor gewonden of voor doden. En dus zijn er extra veiligheidsmaatregelen nodig op wegen, snelwegen die nu nog onveilig zijn. En wat ik juist wil is uh, niet alleen maar kijken naar wat levert het een extra risico op en kan ik dat wegnemen. Maar ook uh, laten in bredere zin investeren in verkeersveiligheid. Oké. Okay. Die maatregelen om de veiligheid te verbeteren zijn pas later klaar. Toch wil minister Schultz de voorhoogde maximumsnelheid vanaf volgend jaar al laten ingaan. Ook op de wegen dus waar nog aanpassingen moeten komen. Binnen de coalitiepartijen groeit de oneenigheid over de snelheidsverhoging. Want het CDA wil dat de snelheid alleen wordt verhoogd als de weg daarvoor geschikt is. Ik geef aan dat wij als CDA dit niet een verantwoorde keuze vinden. Dat wij daarom een ander voorstel willen zien. En als de minister hiermee blijft doorgaan, dan zal ik ook de Kamer om een uitspraak vragen. Want voor het CDA is het heel duidelijk. De juiste volgorde is eerst veilig en dan pas vlot. Maar het CDA wil eigenlijk geen geld uitgeven om harder te kunnen rijden. Daarover zijn volgens de partij ook geen afspraken gemaakt in het regeerakkoord. En de minister schuld is daar niet blij mee. Als je een regeerakkoord hebt, dan denk je dat het tenminste één van de zekerheden in het leven is. als een regeerakkoord dan ook niet interpretabel blijkt, zijn, is het natuurlijk altijd vervelend. Ja, zonder het CDA is er geen meerderheid voor een snelheidsverhoging. Want de Tweede Kamer wil dat de minister de stukken snelweg eerst veiliger maakt. De Kamer gaat nu de nieuwe cijfers bestuderen en praat daar volgende week over verder. De Partij voor de Dieren dan komt met een nieuw wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Dat maakte partijleider Marianne Thieme gisteravond bekend bij Pauw en Witteman. De Eerste Kamer die zegt dat de ontheffingsmogelijkheid... Dat betekent dat het op een net zo diervriendelijke manier kan. Ze zeggen dat nou, de uitvoerbaarheid daarvan... daar valt nog wel wat af, af te dingen. Nou, daar kan ik bijvoorbeeld wat mee. Thieme wil meer rekening houden met de kritiek die er uit de Eerste Kamer kwam. Die benadrukt dat ze steeds strijdbaarder wordt... om het onverdoof slachten te verbieden. Dat de senaat zich gisternacht tegen het voorstel keerde... kan ze wel verklaren. Nou, wat, je, wat je ziet is dat uh, er natuurlijk een enorme lobby is vanuit de religieuze organisaties. Dus de die moslims al, en de joden. Hè, die, en de moslims en de joden in dit geval. En in de Tweede Kamer uh, was dat al heel sterk. En uh, het werd in de Eerste uh, Kamer nog, uh, nog sterker. De strekking van het nieuwe voorstel blijft hetzelfde, zegt Tieme. De Eerste Kamer tilt zwaar aan de godsdienstvrijheid. Maar aan dat element gaat Tieme in haar nieuwe voorstel niet tegemoetkomen. In mijn wetsvoorstel blijft dat het uh, zo is dat uh, het voor een dier niet uit moet maken welke geloof zijn slachter heeft. Nieuwe voorstel moet er zo snel mogelijk zijn, zegt Tieme. Amerikaanse president Obama heeft op een militaire basis in North Carolina het einde van de Amerikaanse missie in Irak gemarkeerd. Hij verwelkomde een van de laatste groepen Amerikaanse militairen die nog in Irak waren gelegerd. Een van de meest extraordinary chapters in de of van American Amerikaanse will come to an end. Iraq's future will be in the hands of its people. America's war in Iraq will be over. De situatie in Irak is niet perfect, maar we laten een soeverein, stabiel en onafhankelijk Irak achter, aldus Obama. We're leaving behind a sovereign, stable and self-reliant Iraq with a representative government that was elected by its people. Obama zegt ook dat Amerika lessen moet trekken uit het conflict. Bijvoorbeeld deze les. Het is makkelijker om een oorlog te beginnen dan om er eentje te beëindigen. Het is harder om een oorlog te beëindigen dan een oorlog te beëindigen. Inderdaad, alles wat de Amerikaanse troepen in Irak hebben gedaan... al het lucht, al het dieren, het lucht, het gebouw, het trainen en het partneren... heeft geleid tot dit moment van succes. De laatste Amerikaanse militairen vertrekken deze maand uit Irak. Voor kerst zijn ze thuis. Het groot diktee der Nederlandse taal is voor het eerst door twee deelnemers gewonnen. Juryvoorzitter Ines Wesky las de uitslag voor. Op de eerste plaats. En wederom gedeeld. Oh? Ja, ja het, wordt, het wordt spannend. Het wordt ook wel een beetje griezelig. Want beiden hebben vier fouten. We spreken allereerst over een prominent uit Vlaanderen. Freek Braakman. En Braakman is Vlaams nieuwslezer. Het was de eerste keer dat een prominente deelnemer bovenaan eindigde bij de taalstrijd. Ook de Nederlandse Marit Kramer uit Haarlem had maar vier fouten gemaakt. De tekst van het DT is geschreven door schrijver Arnon Grunberg... die hem aan het begin ook helemaal voordroeg. Het verbod op de incestueuze objectkeuze, zoals Freud het accuraat formuleert, is ooit geïnitieerd om impulsief bloedvergieten te voorkomen. Nou, het gemiddelde aantal fouten lag op 13. Gunberg wilde een leesbaar dictee maken met niet al te veel moeilijke woorden. Je hoorde, dat is gelukt. Na 22 edities van het Groot Dicté der Nederlandse Taal is de stand Vlaanderen 12 en Nederland 11. Uit financiële nieuws, de belangrijkste graadmeters gingen voor de derde dag op rij omlaag. Beleggers hebben er steeds minder vertrouwen in dat de afspraken die de Europese leiders vorige week maakten tot een oplossing... Door de schuldenproblemen zullen leiden. In New York ging de toonagevende Dow Jones Index ruim een procent lager de handel uit. De technologie gaat de Nasdaq verloor 1,6 procent. Kijken we naar Azië, daar eh, wordt toch gehandeld. Staat de Japanse Nikkei na een paar uur op bijna een procentverlies. Tot zover. Het nieuwsoverzicht kunt u het nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1 en daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes, Billy Joel hangt als enige niet-klassieke pianist... in portretvorm dan aan de muur van een Steinway-hall in New York. De galerij is eigendom van Steinway Sons, wereldberoemd vanwege de piano's natuurlijk. Joe's portret is naast de Russische pianist Vladimir Horowitz opgehangen. Een hele eer, want de Amerikaanse singer-songwriter is groot fan van Horowitz. Ik liep hem ergens in de jaren zeventig op Madison Avenue tegen het lijf. En ik riep enthousiast: Maestro! Hij dacht dat ik een dief was en rende weg. En dus is het tijd voor de Pianoman.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 coming to see, to forget about life for a while. Billy Joel dus met zijn portret in de Piano Hall of Fame, de Steinway Hall in New York. Kwart over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, komt later vanochtend weer met nieuwe werkloosheidscijfers. Een van de bedrijfstakken die het nu al moeilijk heeft is de bouw. Toch zie ik ook nog wel veel busjes staan en rijden. En dus Joris van der Kerkhof, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Is de vraag een beetje of ze het in de bouw nog zien zitten voor de toekomst... of dat ze de bui al uh, voelen hangen? Nou, die uh, vragen gaan we vandaag stellen aan mensen in uh, IJburg. In uh, die wijk in Amsterdam. Uh, waar uh, het af en toe toch nog steeds moeilijk is om uh, als... Uh, de straten nog niet bestaan om dan precies de weg te vinden. Ja, maar lastig, hè? iedereen op tijd. En in de bouw komt dat wel vaker voor. Dan spreek je af met mensen dat ze bijvoorbeeld om half zeven of kwart over zeven langskomen. Maar dan zijn ze er gewoon al om, om kwart over zes. Iedereen is er al uh, hier die, die gaat praten. Uh, over het, dat, dat onderwerp. Een huis. En daar worden nu lichten aan gedaan. Uh, in dat huis wat, uh, wat, wat, wat gebouwd gaat worden. En daardoor kun je ook een beetje meer zien hoe dat er zo'n beetje het wordt een groot huis, een villa uh, één villa en daarnaast komt nog een villa en daarnaast komt, uh, komt nog een villa en achter die villa's staat een, uh, staat een bouwkeet van het bedrijf Visser Mol BV uit Hoog Karspol bouwmaatschappij ze bouwen deze in ieder geval uh, nog maar ja, hoe zit het met, uh, met al die andere projecten waar ze graag aan zouden willen beginnen maar wat misschien wel niet doorgaat <laughs> ja dat mag best Mag ik u toch iets vragen van tevoren, voordat u koffie gaat halen? Toilet niet gebruiken in de bouwketen. Ja, um, ja. het, het, het onderwerp gaat over hè, dat het in de bouw uh, niet zo goed gaat. Dat er nu werkloosheidscijfers aankomen. Maken we er iets positiefs van de komende 3,5 uur? Of denkt u van nou, we gaan een beetje uh, somberen? Dan ga ik eigenlijk wel doen, Je overvalt me gewoon hier even. Ja. Want ik, uh, ik hoorde gisteravond hoor ik dat, dat, dat, dat jullie al langs kwamen. Ja, nou, ben niet somber. Nee hoor. Nee? Blijven lachen. Ja, okay. Beste te vermaken. Dat is mooi. Nou, u bent van de, van de vakbond. Bent u somber? Uh, wel bezorgd. En uh, ik denk dat er een aantal dingen moeten gebeuren... om uh, de zorg die de, crisis, die, die de crisis geeft in de bouw, om die om te buigen. Ja. U kijkt altijd een beetje bezorgd, hè? Nou, niet altijd, hoor. Echt niet. <laughs> gaat u wel lachen. Nou, de koffie wordt gehaald. Ja, en inderdaad. Ik ga het zo vragen of de thee ook gezet kan worden. En uh, het licht op het, uh, het bouwwerk... Uh, uh, ja, het ziet, het ziet er wel mooi uit, zo'n uh, zo zo villa uh, in aanbouw en Dat je dan kunt gaan bedenken dat dit dan de voorkamer uh, gaat worden... met een enorm uh, raam uh, waar je doorheen kunt kijken. En als je door dat raam heen kijkt, zie je de rest van de wijk... die niet meer in aanbouw is, maar er al is. En daar zit water tussen, heel veel water. We zitten tenslotte in Amsterdam en uh, we gaan proberen om te kijken... of iedereen, als ze eenmaal in dat water liggen, het kopje boven water kunnen houden. Joris van der Kerkhof vanochtend in Eiburg in Amsterdam en heeft het over de zorgen over de werkloosheid nu we in recessie zitten. Dan naar minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die voelt er niets voor Curaçao meer vrijheid te geven. Hij stelt dat toezicht op politie en justitie en staatsfinanciën voorwaarde zijn voor Curaçao om binnen het Koninkrijk te blijven. Gisteren zei premier Schotten, u hoorde dat in het Radio 1 journaal dat Nederland Curaçao niet zo op de vingers moet kijken.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 Maar wat wel zo is, is dat je het jaar eindigt op een positieve toon, op een constructieve toon. En op de bereidheid en de erkenning gewoon. We zitten in dat koninkrijk en we zullen het nu gebruiken. Een positieve en constructieve minister Donner en verslaggever Michiel Breedveld, die sprak met hem. Het is zeven minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Supermarkt Jumbo is door zo'n 10.000 consumenten gekozen tot de beste supermarkt. Het Brabantse familiebedrijf verdreef Albert Heijn... na 2,5 jaar van de eerste plek. U hoort een verslag van de Economie, verslaggever Jeroen Schutheiser. Vriendelijk personeel, nette winkels en consumenten... die snel geholpen worden bij de kassa. Dat zijn de aspecten waaraan Jumbo deze dertiende overwinning heeft te danken. Directeur Joop Holla van marktonderzoeker GFK... overviel vanochtend het niets vermoedende hoofdkantoor in Veghel... met de bijbehorende wisselbeker... En bloemen. Beelden. Ja? Nou, dan en is er iemand van de directie? Ik ga, ik ga meteen bellen. Oké. Okay. Ja. Fantastisch. Financieel topman Tom van Veen kon namens de directie als eerste reageren. Dat is niet waar. Dat, bij ons, uh, hey. dat had je niet verwacht. Hè, dat is niet mooi. Ja, nee. Je weet, we houden van bekers uh, bij Jumbo. Uh, we winnen graag. Dat zit in ons DNA. En uh, vooral deze is voor ons uh, heel erg belangrijk. Met alle commotie die we uh, gehad hebben, ja. de integratie van Super de Boer... Nou, hè, de overname van uh, C1000 zeer recentelijk, uh, is dit een hele mooie opstijging. En alle van eerst die zijn nu gevlogen? Het is woensdagochtend en woensdagochtend is uh, het moment dat wij winkels openen. Uh, er gaan er vandaag drie open, uh, twee op de eilanden en eentje uh, in Hank... En uh, ja, daar is de familie om, uh, om die winkels te openen. Gaat u ze zo even bellen? Ik ga ze uiteraard bellen met dit heugelijke nieuws. Ja. Colette Kloosterman van Eert reageerde vanaf de boot naar Tessel. Er zijn twee deelnemers in de vergadering. Hallo, met Colette? Hé, hey Colette, goedemorgen. Is dat Tom? Je spreekt met Tom. Gefeliciteerd. Nou, geweldig. Nou, wij zitten hier op de boot met Tessel. Ze dus hebben we net de Polonaise even gedaan. Uh... In Zandam was het vanochtend dus even treurnis na het verlies van Albert Heijn XL. Al wil Joop Holla dat wel even nuanceren. Ja, Albert Heijn XL is de eerste plek kwijt, ondanks het feit dat ze zich hebben verbeterd. Maar de verbetering was niet zo fors als Jumbo. Dus Jumbo is over AHXL heen gegaan. Opvallend is verder in dit kerstrapport 2011 dat de C-1000 op een magere 16e plek staat dat moet onder de vleugels van Jumbo beter kunnen. Er is allerlei reden om, om toch vanuit die twee posities te gaan werken... naar een gezamenlijke eerste plaats in de, in, de, in de toekomst. En ik denk dat ons dat zeker gaat lukken. Er zitten goede mensen bij C1000, goede ondernemers. En verrassend is ook de constante opmars van discounter Lidl. Joop Holla. Uh, ja, als het zou doorgaan dan is dat niet uitgesloten dat ze uh, uh, het komend jaar in feite in de top 10 uh, terecht zouden kunnen komen. En dat voor een discounter. Maar uh, Lidl wordt een steeds serieuzere concurrent voor Albert Heijn, Jumbo? Uh, ja, dat zien ze duidelijk, zien ze Lidl als concurrent. En eigenlijk praten ze niet meer over discounter, maar hebben ze het over een, uh, gewoon een supermarkt. Super de Boer staat op de laatste plaats. Een soort afscheid, want in de lente van 2012 gaat de laatste Super de Boer winkel op slot. Het NOS Radio 1-journaal Sport. FC Twente heeft de groepsfase van de Europa League afgesloten... met een 2-1-nederlaag bij Wiesla Krakau. Verslaggever Bas Tiggeler zag een FC Twente... dat natuurlijk al wel zeker was van de groepswinst. En om die reden had co adriaanse de trainer van Twente... al vijf vaste basisspelers in Nederland achtergelaten. Bosker en Ver die waren ook nog geblesseerd... zodat Twente zonder zeven vaste waarden naar Polen was afgereisd. Dat was te zien, want het oogde met name achterin onzorgvuldig bij FC Twente. Met een Europees debuterende keeper tussen de palen, Nick Marsman. Met voor hem een jonge Duitse verdediger, Reusler, die ook zijn debuut maakte. Dat hielp allemaal niet. En misschien wel om die reden stond Twente al na 10 minuten met 1-0 achter. Er kwam wel herstel. En het mooiste moment van de avond was ook van Twente. Vijf minuten voor rust, de gelijkmaker namelijk, van Luc de Jong. Een werkelijk schitterende omhaal, fenomenaal... Goed op techniek en precies goed getimed op aangeven van Danny Landzaad. Dat was het hoogtepunt van de avond. Het was tegelijkertijd een vlag op een modderschuit. Want Twente was niet goed, ook in de tweede helft niet. Toen scoorden de Polen opnieuw en dat was de eindstand. Omdat Twente met al die jonge invallers geen echte vuist meer kon maken. Zoals gezegd, een nederlaag zonder gevolgen. Maar een nederlaag was het wel. Twente zal zich realiseren dat het de zondag weer echt omgaat tegen Feyenoord. En door een verrassend 2-2 gelijkspel van Fulham tegen Odense en de eigen overwinning op FC Twente gaan de Polen na de winterstop door in de Europa League en dus niet Fulham van Martin Jol. Tony Bruin Slot heeft zich samen met Dick Schoenaker eh, kandidaat gesteld voor de bestuursraad van Ajax. Die de ledenraad en het bestuur van de Amsterdamse club gaat vervangen. De oud-trainer en ex-voetballer worden op 22 december samen met eh, Henny Henrichs, Jan Buskermolen, Hein Bloks en Kees Vervoeren tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgedragen. Het college wordt nog met een zevende lid uitgebreid. De Braziliaanse Santos heeft de finale bereikt van het wereldkampioenschap voor clubteams. Aan de hand van sterspeler Neymar was Santos, winnaar van de Copa, Copa Libertadores, met 3-1 te sterk voor Cachiva Sol uit Japan. En Santos speelt nu zondag in de finale in Yokohama tegen de winnaar van het duel tussen Barcelona en al En die wedstrijd wordt vandaag gespeeld. Zo, ja, Igor Zijsling maar... <laughs> heeft als eerste de halve finales bereikt van de, de Tennis Masters in Rotterdam. Zijsling won in de kwartfinale met 6-2 en 6-4 van Antal van der Tuim. Zijsling speelt in de halve finale dan tegen de winnaar van de partij tussen Timo de Bakker en Mark Dion. Matwee Middelkoop neemt het in de kwartfinales op tegen Jesse Kalung. Boy Westerhoff is in de kwartfinale eerste tegenstander van de als eerste geplaatste Robin Haase. En het toernooi in Rotterdam is dit jaar extra interessant omdat de winnaar een wildcard ontvangt voor het en Amro Toernooi. Kijken we nog even naar de vouwen. Daar drong Arangjaar Rus als eerste door naar de laatste vier. De nummer 1 van de plaatsingslijst won in drie sets van Eva Wacano. Radio 1, het NOS Journaal. Half zeven en die kennen we wel. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Binnen de coalitie groeit de oneenigheid over verhoging van de maximumsnelheid op een groot aantal snelwegen. Twintig procent van de snelwegen is niet veilig genoeg en moet worden aangepast om 130 te kunnen rijden. En het CDA wil daar geen extra geld aan uitgeven.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 ADB Verkeersinformatie. Begin van de ochtendspits levert een aantal korte files op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoogmade 4 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam voor de Weide wormen 4. Bij Arnhem is het wat drukker op de A12 richting Utrecht. Bij het Waterberg staat 2 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Amersfoort 2 kilometer. Sparen met een vaste hoge rente? Zet je geld zes maanden vast op een deposito bij Egonbank. Nu met 3,25% rente. Dit rentepercentage is nominaal op jaarbasis. Ga voor meer informatie naar egonbank.nl. In ruim een kwart van de Nederlandse gezinnen met kinderen wordt gerookt. En door meeroken sterven jaarlijks 200 mensen aan longkanker. Het bewustzijn over de gevaren van meeroken is in ons land schikbarend laag. Meeroken. roken. Vanavond in Meldpunt bij Max rond half acht op Nederland 2. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Anderhalf miljoen Amerikaanse soldaten waren er in Irak afgelopen negen jaar. Dertigduizend raakten gewond, vier brachten het zwaarst over... Die komen niet meer naar huis. De rest komt voor kerst thuis. Obama verwelkomde gisteren in North Carolina... een van de laatste terugkerende eenheden. Hij kijkt een beetje terug, maar vooral vooruit. Michelle Obama nam het eerst het woord op de welkomstplechtigheid... De president verwelkomde zijn troepen uit Irak meer als family man... dan als opperbevelhebber. Michelle, Michelle je bent een geweldige pleinbezorger van families van militairen. En hey, je bent leuk. En Obama riep zijn soldaten op saying, om ook family man te worden. Het is tijd om te trouwen, maar dan wordt de president serieus. Voor nearly negen jaar... Our nation has heeft in Irak. Negen jaar hebben we gevochten in Irak. De incredible mannen en vrouwen van Fort Bragg have er elke stap van de weg. Jullie van Fort Bragg waren er altijd bij, zegt hij tegen de honderden militairen met rode parachutisten parachutistenbaretten die hem omringen. En ik ben trots dat ik eindelijk deze woorden kan spreken. Welkom home. Welkom home. Welkom home.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 God bless you all. God bless your families. And God bless the United States of America. President Obama, Wessel de Jong, onze correspondent, luisterde met hem mee. Tinker, Taylor, Soldier, Spy gaat vandaag in première in de Nederlandse bioscopen. Filmcritici zijn lovend over deze Britse film... met in de hoofdrollen Gary Altman en onder andere Colin Firth. Geen opgepompte actiescenes, schrijft De Telegraaf. De onmiskenbare spanning komt van sfeer en suggestie, zo oordeelt het NRC. En de Volkskrant rept over schitterend camerawerk van de Nederlander Hoijten van Hoijtema. Het is een molen. De right top of the circus It is een van vijf Hij heeft onze man in Istanbul. Now is het tijd. Ik noemde hem al so eventjes amazing. de Nederlandse cameraman Hoijte van Hoitema. we hebben nu contact met hem, meneer Van Hoitema, goedenavond. Want u bent in Los Angeles. Eerst naar de film zelf. Vandaag is de Nederlandse première. Kunt u. Kort vertellen wat het verhaal van de film is. Het verhaal uh, speelt zich af in de Koude Oorlog. En het gaat over een uh, mol of een, uh, een dubbelspion... die uh, zich ergens uh, in de top van, uh, van MI6 heeft genesteld. En uh, George Spiley, de ex-spion die uh, inmiddels met pensioen is... wordt teruggeroepen om... Uh, Onderzoek en uit te vinden wie die, uh, wie die dubbelspion dan moet zijn. Ja, het heeft uh, wel gelijkenissen met het waargebeurde verhaal over Kim Philby, hè, Britse dubbelspion in 1963, ontmaskerd. Maar het, uh, het is geen actiefilm, het is geen James Bond, hè, deze film. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat uh, Thomas, de regisseur, was, uh, niet zo erg geïnteresseerd was om uh, op een uh, op actie gebaseerd. Te maken. Hij was veel meer geïnteresseerd in, uh, ja, je zou je kunnen zeggen, de uh, psychologische thriller, de intriges uh, tussen de leden van MI6 en het verraad tussen uh, en het feit dat niemand te vertrouwen is. Dan nou, las ik ergens dat u uh, een aparte sfeer wilde creëren en ook aparte beelden wilde bedenken bij dit verhaal. Um, welke beelden kwamen bij u op toen u het script voor het eerst zag? Nou ja, het, uh, het, het script en het boek van John le Carré is uh, absoluut een, een, een heel erg uh, ja, niet-glamoureus beeld van, uh, van, van MI6. Het, is, uh, het, het voelt in principe heel erg realistisch aan en het, uh, het, het laat alles veel meer, uh, meer zien op, uh, op het hoge bureaucratische niveau van MI6. Mm -hmm. en, uh, en wat wij, wat wij eigenlijk wilden doen met de beelden, was, ja, was, uh, was een beetje die, die hele bureaucratische <laughs> en uh, ja, soms uh, saaie uh, uh, arbeidskant uh, laten zien van de MI6. Mm -hmm. Dus het ging ons niet zozeer om de, om, de, om de spanning en de actie, maar het ging ons veel meer over realisme en sfeer um, die ja. uh, daarin zat. Dus mensen moeten voor deze film niet verwachten dat het, dat het een film met veel spanning is, maar... Veel meer een film van, van, van sfeer inderdaad? Ja, spanning is niet zozeer uh, spanning die gebaseerd is dus op mensen die achter elkaar aanrennen met uh, pistolen en schieten, maar spanning is gebaseerd op de psychologische spelletjes uh, ja. tussen de mensen. En uh, best ingewikkelde intriges en uh, ja, de manier waarop uh, de bronnen van de M MI6 en de en de hoge geplaatste uh, uh, mensen in MI6. Uh, Eigenlijk werken. Ja, maar meneer Van Hooyten, maar even over uw werk. Want u, u filmt, ja. heeft dus gefilmd in een, in een bureausituatie, kantoorsituatie... over psychologische druk en huidse spanning. Hoe maak je dat nou filmisch interessant? Waar, waarom moet de kijker dit zien? Uh, nou ja, de kijker hoeft het niet te zien. Daar kunnen ze zelf voor kiezen. <laughs> ja, dat is waar. Maar, maar waarom uh, vindt u dat we moeten komen? Nou ja, we hebben, we hebben, we hebben een vrij langzame en bedachtzame camera voor u gevoerd... Uh, ik heb geprobeerd met licht heb ik, uh, ik, heb ik heel heb geprobeerd om heel veel sfeer te creëren. En uh, we hebben geprobeerd om, uh, om een bepaalde spanning op te wekken met uh, ja, met framing ook. Um, en, en ritme. En uh, uh, ja, de camera moet eigenlijk het gevoel geven dat er altijd iets, iets, iets achter de schermen gaande is. En de camera zou er op een of andere manier wilde ook het gevoel op, uh, opwekken van paranoia. En, uh, en dat hebben we geprobeerd door, door, door, door, door framing en... En, en, en, uh, en even, want waar ik ook naar geïnteresseerd ben, is hoe het was om met zo'n Britse topcast te werken. Zoals Gary Altman, Colin Firth, John Hurt. Hoe was dat voor u? Ja, heel erg aangenaam. <laughs> het is, het is, ja, die, uh, die story zeg maar goud op jouw werk. Uh, je camerawerk wordt er automatisch veel beter door als je iets moois uh, of iets interessants hebt. En uh, ja, god, die mensen die zijn, uh, die zijn ook niet voor niks heel erg beroemd. Die zijn, niet, die zijn vooral heel beroemd. Omdat ze gewoon ontzettend, uh, ontzettend goed zijn. En, en, en elke keer als de camera aangezet wordt, ze op een of andere manier de mooie dingen leveren. Dus ja, ik kan, ik kan niks anders zeggen dat het een groot plezier is om daar mee te werken. Kijk eens aan. Nou, we kijken uit naar de film Hooyte van Hooyte, Maar dank dat hij ons even te woord wilde staan. Nog zes dagen tot de lancering. Ja,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 En gisteren, dat kon u horen in het Radio 1-journaal... deed Mark Hamer even alsof hij André Kuipers was... en liet zich voor 24 uur opsluiten na een geslaagde lancering. In dat ISS-ruimtestation. Over een week dus André Kuipers echt. Dan gaat hij uh, beginnen aan zijn ruimtereis. Mark Hamer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je bent ook te volgen via onze website nos.nl... en we zien je nou blote voeten daar rondlopen. Wat o, ja, kijken, ja. Oh nee, even kijken. Hij is in korte, ja, broek. Ja, in korte broek. Hoe is het? Ja, uh, ja, hoe is het? Uh, nou, laten we met het goede nieuws begonnen, beginnen. Het laatste uurtje nog wel goed kunnen slapen, maar uh, <laughs> <hijf> het, het, was, het was niet mijn beste nacht, zullen maar zeggen. En, en lag dat aan jezelf of aan de omstandigheden? Nou, een beetje aan omstandigheid omstandigheden. Ik, ik, bij mij gaat het nog wel. Naast me staat Hans van der Landen. Die gaan we met zijn achterhoofd naar de camera staan. Hoe, hoe voelt het? Uh, het is uh, enorm. En het gaat natuurlijk goed. Zo is het altijd met astronauten goed gaat. Alleen, uh, ja, ik voel me gewoon brak. En uh, het is warm aan boord. En uh, ja, normaal gesproken zit er een luchtsluis in. En dan krijgt die astronaut in de luchtsluis. Dat is het koudste gedeelte van het ruimtje. Maar ja, hier is geen luchtsluis. Hier is het warm. Hier is het benauwd. En kortom, heel slecht Geslapen. En uh, ja, ik moet niet eraan denken om hier nog uh, vijf maanden aan boord te blijven. Nee, dat, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Uh, het is inderdaad... Uh, we hadden er wel een airco aan, maar dat, uh, ook dat heeft niet geholpen. Dus we zijn eigenlijk toch wel op zoek naar medicijnen tegen deze ruimteziekte. Zijn de hoofdpijn uh, op dit moment. Wat heb je afgelopen nacht... Uh, ja, afgelopen nacht niet alleen, want je hebt geprobeerd te slapen. Maar wat heb je nog ja, meer ja. gedaan? Nou, we hebben gisteravond uh, hebben we naar een uh, documentaire zitten kijken uit uh, 1991. Dat was een uh, wel mooi verhaal. Een astronaut die... Cosmonaut uh, uh, moeten we zeggen, want het was een Rus... die uh, uh, in het, uh, de voorloper van het ISS de meer zat... terwijl de omwenteling daar was in 1991 in uh, de Sovjet-Unie. En daardoor, daardoor moest hij na een, uh, nou een paar maanden in ieder geval wat langer in de ruimte... Te blijven, omdat het geld op was om hem naar beneden te halen. Uh, laten we hopen dat, dat, niet, uh, dat er zo'n economische crisis uitbreekt... dat uh, André Kuipers straks uh, langer uh, boven moet blijven. En uh, ja, we hebben nog iemand uh, op bezoek gehad die, uh, die, die vertelde over allerlei proefjes. En uh, ja, toen zijn we, hebben we inderdaad een poging gedaan om maar eens even te gaan slapen. En proefjes hebben jullie zelf nog gedaan? Ik, ik herinner me van gisterochtend dat je nog iets met je urine moest. Ja, ja nee, nee, zo erg niet gegaan. Nee, we hebben wat, wat testjes, hoe, wat, uh, vooral de vorige missie van André Kuipers, uh, hoe, hoe, dat, uh, hoe dat ging. Nee, die hebben we bekeken. Nee, ik heb me niet meer als proefpersoon uh, laten gebruiken. Op die manier in <laughs> ieder geval. Uh. Goed, wanneer mag je er nou uit? Ja, over, over een uurtje. Uh, zo ongeveer rond, rond acht uur uh, hebben we de planning. Maar uh, we gaan eerst zometeen nog even praten met, met Erik Groen. Uh, hij is van TNO en uh, hij kan ons alles vertellen. De invloed op het menselijk lichaam door een verblijf in de ruimte. Nou, dat wil ik nu al weten. Goed. Vanuit het ruimtestation uh, nog even Mark Hamer. We horen je zo weer, Mark. Succes. Nog even. Hou vol. En zo dadelijk is bruin vet het antwoord tegen extreme kou. Hm, moet zo meer over. Dan eens maar eens even naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Een aanrijding op de A28 is de eerste hobbel in de ochtendspits. Van Zwolle naar Utrecht gebeurde dat tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaken. Zeven kilometer stilstaan inmiddels. De linkerrijstrook is dicht. De andere files die er staan, tien, zijn niet zo lang bij Rotterdam en Amsterdam. Wat verwacht je al voor de ochtend? Nou, net zoals de afgelopen dagen valt er toch weer regen op een aantal plaatsen. Losse buien zijn het vaak wel in de kustprovincies. Betekent toch dat de spits drukker gaat uitpakken dan gewoonlijk. Op donderdag in december ruim 300 kilometer rond half negen. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En dan in de, een afwachting van nieuwe werkloosheidscijfers. Die komen later vanochtend. zijn we vanochtend op een bouwplaats in Eiburg, Daar waar je de crisis zou moeten kunnen zien. Al is het nog wel donker, Joris van de Kerkhof. Ja, dat is inderdaad moeilijk om echt uh, goed te zien. Want ik weet niet hoeveel uh, huizen hier gebouwd zouden moeten worden... die nu niet uh, gebouwd worden. En trouwens, Marcel, als het licht wordt, zie je dat natuurlijk ook niet. Um, maar ik heb hier wel in de keet van deze bouwplek... Uh, met wat mensen gesproken en alle cijfers even doorgenomen. Uw bedrijf, Visser en Mol, uit Hoogkaspel. Doet u de aantallen nog maar een keertje. Hoeveel waren er in 2008 die er voor u werkten? Uh, 126. En daarnaast hadden wij ingehuurd nog een dikke 100 mensen. Dus meer dan 200 mensen, 225 mensen werkten voor u. Hoeveel werken er nu? Nu nog 104. Dat is een flinke aderlating. Dat is een hele flinke aderlating. En die eerste honderd die je dan laat gaan, dat, dat is zeg maar de flexibele schil. Uh, die ja, intern zeg maar het minst pijn doet. Maar goed, we hebben onlangs dus uh, 22 uh, eigen mensen moeten ontslaan. Ja? Een flexibele schil, dat zijn zzp'ers die, uh, die u per project inhuurt. Klopt, dat zijn zzp'ers, ja. En de mannen die daar staan, oh, die daar stonden, die daar nu die kant op zijn gelopen, dat zijn geen zzp'ers. Die zijn gewoon bij u in dienst. Zzp'ers zijn er niet meer. ZZP'ers zijn er in principe niet meer. Wat u, wat u nu ook ziet zijn uh, installateurs bijvoorbeeld die, uh, die ingehuurd worden. Onderaannemers dus, dat, dat, dat verandert niet. Ja, nou even, het, dat huis kunnen we gewoon binnenlopen? Ja hoor. Het lijkt wel een beetje sfeerverlichting die erin staat. Het zijn wel mooie ja. grote huizen. Ja, dit zijn hele mooie grote huizen, ja. Dat, uh, dat klopt, hier op <Gelach> wordt uh, worden flinke grote huizen gebouwd. Ja. Ja, je kijkt erbij en lacht erbij. <gelach> voelt ook een beetje als jaloezie van Nou, zo wil ik hem ook wel hebben. Nou, helemaal absoluut. Niet zo groot? Nee, nee geen jaloezie, geen helemaal niet. Nee hoor. Nee, je moet het zelf betalen ook, dus uh, geen probleem. Ja, hebt u dat, uh, bent u dan in, in al die jaren dat het omlaag is gegaan met het bedrijf... Uh, ook zelf in uw salaris achteruit gegaan? Werkt dat zo? Uh, dat werkt wel zo, ja. ja je zult... Uh, en, u zegt uh, jaren achteruit. 2010, 2011 zijn voor ons inderdaad uh, minder goede jaren. Daar hebben we nu de maatregelen op moeten nemen. En daar hebben we zelf ook moeten inleveren, maar... Ook dat is geen probleem. Die man die naast u staat, die, die vond u volgens mij een beetje eng. Um, ja, wat ik vooraf tegen u zei, van, met, met de ontslagronde... Um, hebben we in eerste instantie getracht om de vakbond buiten de deur te houden. Laat ik het zeggen zoals het is. Um, en daarna we ze, zijn we wel met z'n tafel gegaan. En ik moet zeggen dat dat uh, heel erg meegevallen is... en dat we dat uh, achteraf gezien eerder hadden moeten doen. Ja. Ja, want u was bang dat uh, zij het zouden overnemen? Um, ja, dat, dat je dan de, de controle verliest over wat er binnen, binnen je bedrijf gebeurt. Ja. Komt u vaak tegen, denk ik, hè? Dat komen we wel vaker tegen. En uh, we nemen de controle niet over. We kijken mee. We kijken altijd mee van het bedrijf moet nog overeind blijven. En we kijken ook voor degene die weggaat uh, wat we daarvoor kunnen doen. En soms is dat de vergoeding. hebben we ook bij Vissermondig iets op uh, nou, gecorrigeerd. Laat ik het zo even stellen. Uh, maar belangrijker is dat we van werk naar werk traject hebben opgezet. Um, als je kijkt dat er, uh, het UWV eigenlijk niets meer doet aan uh, ondersteuning, begeleiding, scholing. Nou, dat hebben we gezamenlijk opgepakt. Fv Bouw en de werkgever hier. Um, tien mensen hebben daarop ingeschreven. En daar hebben ze veel baat bij gehad. Gisteren ja, was het laatste uh, bijeenkomst. Uh, u was daar ook nog bij. Ik bent bij de eerste en bij de laatste geweest. Van die tien, hoeveel hebben er werk? Naar werk? Van die tien uh, nog niet één. Uh, die zijn wel uh, druk bezig aan het solliciteren. Uh, het gaat er vooral om dat, dat, dat ze heel veel geleerd hebben de afgelopen periode. En, en ik moet zeggen dat ondanks dat het niet uit mijn koken komt... maar inderdaad uit die van de FVV. ben ik wel heel trots op wat er, uh, wat er gebeurd is. Uh, heeft het een goede uitstraling gehad naar de mensen dat we het gedaan hebben? En geeft het de mensen absoluut een betere kans op, uh, uh, op een baan? Uh, ja. Daar ben ik van overtuigd. En die tien die doen dus het, het, het traject mee, dan zijn er 22 uiteindelijk uh, uh, ontslagen. En daarvan zijn er toch weer een hoop aan het werk. Daar zijn er alweer een hoop uh, van aan het werk. Maar waar dan? Er is er geen werk? Ja, nou, dat uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat heeft me verbaasd, want ze zijn in de bouw aan het werk. En uh, uh, de, we moesten drie werkvoorbereiders laten gaan... en die zijn alle drie naar een, naar een ander bouwbedrijf gegaan... Die, die heel veel werk heeft. En uh, ja, dat, uh, het verbaast me, maar het is gelukkig... Dus dat uh, zo een die dan helemaal onder de prijs gaat zitten... Eh, misschien wel. Ik kan niet in zijn boeken kijken. Dat weet ik niet. Heb ik geen, geen, nou, probeer ik in uw hoofd te kijken. Nou ja, laat ja. maar. Dat is toch alleen maar... Uh, <laughs> u zegt het toch niet. Um, uh, het huis hiernaast. Een, groter, een groot raam en waar je uitzicht straks krijgt op het water. Deze ook, hè? Het zijn wel hele bijzondere plekken hier. Ja, hier op Eiberg worden hele bijzondere woningen. En het is een bijzondere plek. En uh, ja, als je dat uh, mooi vindt, dan, uh, dan is het er, er is nog genoeg om te bouwen hier. Dus genoeg ruimte. Oh, als je dat mooi vindt. U vroeg het niet, hè? Ik vroeg het niet. Nou. Nee, nee, nee, dan ga ik er ook geen antwoord op geven. Ja. <laughs> Dank je wel. Joris van de Kerkhof over de bouwen is dus nog wel werk in de bouw. Maar hoe lang nog? Joris, probeer dat uit te zoeken vanochtend. Ja, we zouden het nog over bruin vet gaan hebben. Hè? Dat kaart. gaan we nu doen. Ja, uh, negen minuten voor zeven is het. Uh, want de vraag is: hoe kan het toch dat de Limburger Wim Hof het zo lang uithoudt in een bak met ijs. Onderzoekers in Maastricht denken een deel van het antwoord gevonden te hebben. Hof, u kent hem misschien wel als The Iceman... Um, beschikt namelijk over ongewoon veel bruin vet... Het blijkt uh, allemaal uit de gegevens van een lichaamsscan... gisteren gemaakt in het Academisch Ziekenhuis Maastricht... waar Hofs weerbaarheid voor extreem lage temperaturen is onderzocht. We praten erover met uh, Wouter van Marken-Lichtenbelt... humaan bioloog bij het AZM. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben hem uh, wel eens in de uitzending gehad, deze alleskunner meneer Hof. Vorige maand brak hij nog een record door in New York... bijna twee uur in het ijs uh, te blijven zitten. Kunt u eens aan ons uitleggen hoe dat dan werkt met uh, het bruine vetweefsel? Ja, zeker, dat kan ik uitleggen. Uh, waar wij vooral naar kijken, is uh, als je in de kou bent... hoe je dan ook je energiegebruik, je warmteproductie kan verhogen... zonder te rillen. En daar speelt het bruine vet een hele belangrijke rol bij. Bruin vet is namelijk heel anders dan bijvoorbeeld wit vet. Wit vet, dat is vooral de energieopslag. Als je veel eet, dan sluist dat door in je witte vet. Mm -hmm. En bruin vet is meer een kacheltje van ons lichaam. Dus dat gebruikt juist uh, energie die opgeslagen is in het witte vet om het lichaam te verwarmen. En ieder mens heeft bruin en wit vet? Uh, nee, dat is niet zo. Uh, mensen die slank zijn, hebben veel uh, bruin vet. En mensen die overgewicht hebben, die dik zijn... die hebben juist weinig bruin vet en soms zelfs geen bruin vet. En ook als je ouder wordt, dan neemt het bruine vet duidelijk af. Verdringt wit vet bruin vet? Uh, dat kan je denk ik niet zo zeggen. Oh. Maar het, het zou wel zo kunnen zijn... naarmate je een flinke vetlaag onder je huid hebt dat je dan minder bruin vet krijgt. Dat lijkt wel uh, zo te zijn. Ja. Oh, dat is wel opmerkelijk, want um, ik begreep toch altijd dat... Uh, nou ja, als je uh, het niet koud wil hebben, dat uh, een vetlaagje... en dan denk ik dan met name aan wit vet uh, handig is. Maar dat is dus helemaal niet zo. Uh, jawel, dat helpt wel tegen de kou... Dat is correct, maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om je lichaam uh, van binnenuit goed warm te stoken. En daar is dat bruine vet juist heel belangrijk bij. En in het verband met het overgewicht doen wij juist onderzoek naar dat bruine vet. Want het, is het witte vet, als je daar veel van hebt, is bepaald ongezond. Je krijgt de suikerziekte van en dergelijke, is echt ongezond. Dus als je van binnenuit extra warmte kan stoken en daarmee je, bruine, je witte vet verbrandt, dan is dat voordelig. En dan kan je weer daarmee afvallen. Of je kan uh, zorgen dat je niet in gewicht veel toeneemt. Dus daarom doen wij dat onderzoek naar het bruinvet... wat we eigenlijk pas twee jaar geleden hebben ontdekt. Dat volwassen mensen dat in aanzienlijke hoeveelheden hebben. Ja, nou weer naar meneer Hof. Want u zegt dat is een deel misschien van het antwoord... Uh, waarom ja. die zo goed tegen bestand is. Wat wilt u nog meer onderzoeken? Nou, ik, ik zal toch even nog iets erover zeggen. Normaal gesproken mensen die in de kou komen en bijvoorbeeld zonder rillen... Uh, ...toch warmte produceren... ...doen dat zo'n, laten we zeggen... ...20% maximaal dat ze extra energie... ...gebruiken daarvoor. Mm -hmm. En meneer Hof, Wim Hof, die ging... ...tot 60 tot 70%... ...dus die kan enorm veel extra... Stoken zonder dat hij daarbij gaat rillen. En dat is een heel interessant gegeven wat we nu gevonden hebben. En, en kun je dat zelf opwekken of doet je lichaam dat automatisch? Is het iets wat je, wat je hebt? Dat doet het lichaam in principe gewoon automatisch. Ja, dat gaat via een autonoom zenuwstelsel. Dus het automatisch zenuwstelsel. En kan hij dat ook nog beïnvloeden? Want um, we hebben hem, ik zei het al wel eens in de uitzending gehad... en um, nou ja, daar hoorden we vooral dat hij ja, ook een soort, in een soort meditatieve toestand terechtkomt. Heeft dat er ook mee te maken? Uh, dat zou kunnen, maar dat hebben wij niet specifiek onderzocht... Dat is op zich interessant, maar dat hebben wij niet onderzocht. Okay. Maar um, wat ik wel wil zeggen is dat hij, dus voor zijn leeftijd, want hij is 52 jaar, heeft hij dus inderdaad aanzienlijke hoeveelheden bruin vet. Het is niet zo dat we daar die 60, 70 procent al volledig mee kunnen verklaren. Dus wij moeten nu verder op zoek dat wellicht ook andere weefsels er een rol bij spelen. Ah, nou, dan horen we graag weer van u als u daar achter bent. Ja. Wouter van Marken ligt hem wel. Dank dat u ons even te woord hebt. Ja, Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Woningzoekenden zijn door de crisis op de woningmarkt bang om zich in een hypotheekavontuur te storten, schrijft de Telegraaf. En dus staan ze nu in de rij voor een duur huurhuis. De opgeleide discussie over beperking van de hypotheekrenteaftrek draagt extra bij aan de angst. Volgens de grootste website op het gebied van huurwoningen in de vrije sector is het een gekke huis. Vooral bij huren boven 800 euro raakt de markt snel overspannen. De grote vraag stuurt de prijs ook op. Volgens de website zijn sommige woningen zelfs zo gewild... dat mensen tegen elkaar opbieden en zo de huurprijs opdrijven. Ook in de Telegraaf over de brievenbus... die voortaan aardig leeg blijft op maandag. Staatssecretaris Bleker heeft besloten... de maandagse postbezorging af te schaffen. De bezorging op deze dag is volgens hem onrendabel. In de wet op de postbezorging staat dat PostNL verplicht is... om zes keer in de week de post rond te brengen. Bleker wil dat nu terugbrengen naar vijf keer in de week. De maatregel is volgens Bleker nodig... omdat er steeds meer poststukken... Digitaal worden verstuurd, bovendien zou op maandag sowieso maar weinig post rondgaan. Alleen als postzegels een stuk duurder worden dan kan PostNL-brieven op maandag blijven bezorggesteld. bleken. Bijzondere poststukken zoals rouwkaarten kunnen nog wel op maandag worden bezorgd. Politie en justitie maken zich volgens het AD grote zorgen over het steeds zwaardere vuurwerk dat in Nederland in omloop is. Tieners richten meer en meer grote ravages aan dan ooit tevoren en brengen daarmee ook levens in gevaar. Vroeger moesten vooral brievenbussen het ontgelden, maar nu springen door het hele land de ruiten uit de woningen en de bedrijfspanden. Vaak worden explosieven gewoon naar binnen gegooid. De politiekorpsen merken het zwaardere worden van het vuurwerk, ook aan de partijen die worden onderschept. Het vuurwerk is soms zo gevaarlijk dat agenten bij verschillende korpsen het advies hebben gekregen de explosieve opruimingsdienst dan maar in te schakelen als ze niet zeker zijn van hun zaak. Georganiseerde criminaliteit stijgt in West-Europa... en daalt vorst in Midden- en Oost-Europa uh, Oost juist. Dat schrijft de Volkskrant. En zij schrijven het goed. De trend is zichtbaar sinds de verruiming van de interne Europese handelsverkeer... en de uitbreiding van de Europese Unie. Volgens een Poolse hoofdonderzoeker van de georganiseerde misdaad... exporteert Polen tegenwoordig niet alleen goederen, maar ook misdaad. En volgens Metro kiezen steeds meer mensen... voor een goedkope tandarts in het buitenland... In hun zoektocht naar uh, koopjes belanden steeds meer Nederlanders in een stoel bij tandartsen in. Bijvoorbeeld Turkije. Daar gaan tientallen Nederlanders per maand heen. Er wordt dan een kroon geplaatst voor 185 euro, terwijl dat in Nederland soms wel 600 euro is. De associatie Nederlandse Tandartsen waarschuwt wel voor die tandartsreizen. Want het is onduidelijk wat de kwaliteit van de behandeling is. En welke eisen aan de buitenlandse tandartsen worden gesteld. Iets met een deur en een touwtje. En een o, grote hamer. Mh.